Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat een automobilist van 24 tien jaar de cel ingaat. Ook mag hij tien jaar lang niet in een auto rijden als het aan het OM ligt. De man reed afgelopen mei twee vriendinnen op een scooter dood in Alblasserdam. De verdachte reed veel te hard en scheurde door rood. Het OM vindt het belachelijk dat hij überhaupt een rijbewijs had... want hij had in een paar jaar al meer dan 50 boetes gekregen... Eind deze maand horen we wat voor straf de automobilist krijgt. Bij de grootschalige drugsactie op meerdere plekken in Brabant... zijn tot nu toe negen mensen opgepakt. De politie viel onder meer binnen in drie woonwagenkampen. We hebben onder andere wapens en munitie aangetroffen. Drugs, bijvoorbeeld crystal meth. Daarnaast hebben we 29 auto's in beslag genomen. En ook een hele grote hoeveelheid aan cashgeld. Ze vonden ook nog een drugslab in aanbouw. De politie gaat morgen verder met de doorzoekingen. Ze denken dat ze dan nog meer mensen gaan oppakken. En voor de tweede keer in... vijf. In 15 jaar hebben Messi en Cristiano Ronaldo niet de gouden bal gewonnen. De prijs voor beste voetballer van het jaar gaat naar de Franse voetballer Karim Benzema van Real Madrid. Bij de vrouwen ging de gouden bal naar Alexia Puteas van FC Barcelona. De Nederlandse genomineerden vielen buiten de top 10. En het was even schrikken in Terneuzen in Zeeland begin dit jaar. Je hoort een ontploffing, een ruim 100 jaar oude sluis moest plaatsmaken voor een nieuwe en dus wilden ze hem opblazen en opruimen. Het gebeurde met een iets te flinke knal en onderzoekers zijn er nu achter hoe dat kon gebeuren. Door een rekenfoutje waren er iets te veel explosieven gebruikt, dus trilde en kraakte er in de buurt nogal wat. Na de knal kwamen er 200 meldingen binnen van scheuren in gebouwen en gesneuvelde ramen. Het weer vanuit het westen klaart het op. In Limburg kan het nog lang regenen. Morgen is het maximaal 16 tot 18 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. mensen. Sonic Whip. Uh, dat uh, is ook meteen het, uh, het laatste uur uh, wat uh, we hiermee inluiden. Uh, Eerst uh, nog even twee nummers en dan gaan we nog even met uh, de, uh, de dame en de heer in kwestie uh, draaien. Uh, praten, moet ik uh, zeggen. En dat is uh, Allison's Fall. Daar beginnen we mee. En dit nummer dat heet Innocent. de nummers die veelvuldig gedraaid is hier in dit programma en zo niet ook erbuiten. Elephant van, met, met het nummer hometown. Uh, want ja, de muziekwereld blijft heel klein. Want ik uh, vind het wel heel grappig om uh, dat allemaal uh, te horen uit, uh, uit jullie uh, monden. Maar vooral van jou, Bas. Want uh, <laughs> ja, ik vind het wel... Uh, want, want stiekem ben jij uh, van de zomer ook uh, hier geweest, hè? Ja. Ja. ja, dat heb ik Wel net, in uh, een andere rol, maar... Zeker. Ja. Uh, iets met een rood... Mutje op. Ja, dat uh, De naam Edwin Gitzels. Nou, en dan uh, kan ik het verder wel invullen. Drukwerk. Uh, ja. Want daar hebben jullie, uh, jullie bij het Wapen van Zandvoort een beetje op stelte gezet. Uh. De plaatselijke trots, toch? Ja, ja, ja. Is, uh, dus uh, daar. Ja, het is een hele, hele mooie, bijzondere avond. Ja. En, uh, ja, de, de, de vloer vloog er bijna uit. Dus, uh, ja, ik heb ah, het gehoord, ja. Er kwam niemand meer bij, volgens nee, mij. Nee, er kon, kon niemand meer bij. Echt, het was gewoon loeien, en loei ja, nee, druk. het was, was mooi. En inderdaad, wat jij net al zei, er viel iets uit in, ons, uh, in onze planning. Ja. En toen uh, zei Edwin: Hebben jullie uh, volgende week uh, zin om hier te spelen in mijn uh, stamkroeg? Ja. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En, en dat was te gek. Uh, uh, Brigitte van Eijck, de uitbater van het Wapen van Zandvoort... die werd helemaal gek. <laughs> toen, uh, toen dat... Uh, ja, natuurlijk wil ik jullie ja. wel hebben. Dus, uh, dus, uh, en ik weet dat een van mijn collega's die is daarbij geweest. Dus die heeft daar ook nog uh, wat opnames van gemaakt. Van die uh, hele kleine uh, sfeerflitsen. Uh, weer terug naar jullie uh, muziek. Uh, want uh, ja, we hadden natuurlijk uh, helemaal aan het uh, begin van het blokje... Misty Days... Uh, dat is dus de eerste single van wat nog meer uh, gaat uh, komen, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En uh, het staat nu op de planning dat uh, onze tweede single Take a Ride uh, 11 november uitkomt. Dat is niet zo lang meer, denk ik. Nee, klein maandje. Klein maandje nog. Ja. Ja. ja, en dan uh, zullen we waarschijnlijk nog met twee singles komen. En dan, uh, dan het album. Ja. Um, ja, ik hoor wel eens EP, album. En uh, EP is een uh, wat verkorte versie. Ja. Maar toch uh, voor een uh, vol album. <laughs> toch voor een album. Ja, wat is dan toch het uh, nou. doorslaggevende verhaal om een album? Want als het een ja. album is... dan moet je natuurlijk wel daar ook over nadenken... Dat, uh, wat je allemaal uh, erop uh, zit. En dat moet een beetje een rode lijn in uh, zitten. Ja, ik maar... spreek nu als een A&R <laughs> manager. Dus, uh... ja, je klinkt, als, je klinkt als, uh, als iemand die we... Uh, die jullie vrij die goed hebben. kennen. En ik ook, ja. ja. ja. <laughs> dus, uh, nou, wat op zich wel leuk is om ja. te vertellen dat... Ja, hoe het eigenlijk is begonnen, is dat toen uh, nou ja, de coronaperiode intreed, toen, of ja, toen um, uh, hadden we natuurlijk geen optredens meer. Nee. En nou, je wilt toch je, je ei een beetje kwijt. Ja. Dus toen zijn we uh, thuis gaan opnemen. We hadden al best wel wat uh, materiaal, uh, materiaal uh -huh. en ook uh, mooie opneemspullen. Ja. Maar daar hadden we nog niet heel veel mee gedaan. Nee, nee. En nu hadden we daar de tijd voor. En dachten, nou, laten we eens uh, dat gewoon serieus gaan doen. Ja. En uh, ook met een, uh, met een vriend die in Londen woont. Ja. Die drummer is. Ja. Uh, Koen Dijkman. Ja. Die uh, heeft ons daar een beetje op afstand mee geholpen. Ja. En uiteindelijk de drumpartij in, uh, in Londen oh, opgenomen. heel leuk, Ja. ja. En uh, wij, uh, wij hebben daar nou, de gitaren thuis uh, opgenomen. En uiteindelijk de uh, uh, uh, bassist uh, heeft ook meegedaan. Nou, en toen toetsen is. Nou, zo is het een beetje gaan rollen. En toen uh, hebben we ook contact gehad met uh, Menno. Mm. En die zei toen van... Uh, mooi om hier nog een stapje bovenop uh, mm. te, te doen. Ja. En uh, toen zijn we... Uh, nou, eigenlijk in contact gebracht met uh, uh, Erik Lensing en Jeroen Tenti in Horen. In ja. MI5 Studios. MI5. Ja, daar heeft uh, Joey Vriend ook nog wat ja, op uh, genomen. Ja, dat klopt. En uh, uh, ja, zo zijn we uiteindelijk uh, voor het album gegaan. Hmm. <laughs> ja. ja, want uh, ik zei al, hè, een album dat moet... Uh, toch meestal uh, in elkaar een beetje overlopen. En er moet een uh, centraal thema in uh, terugkomen. Uh, Want ja, dat, dat, dat ben je haast dan uh, wel verplicht <laughs> om, uh, om zoiets uh, te doen. En zit dat er ook in of niet? Nou, het is eigenlijk een... een het, het album heet Take a Ride. Mm -hmm. en... Dat is uh, dus uh, genoemd naar de tweede single die er Precies, nog aan, ja. aan uh, komt. Precies. De, de nummers zijn eigenlijk in de afgelopen jaren hebben we die geschreven. Dus het is eigenlijk een beetje nou, zo'n zo reis geweest. Ja. Uh, van, ah. van allerlei nummers bij elkaar. En uh, zo is het voor ons een, een, een lijn geworden. Ja. Ja, nou, het, nou ja, het kan. Ik bedoel, ja, wat wij zeggen nou, het, het is ook onze reis. Dus, ja. Uh, ja. Nou, een muzikale reis eigenlijk ook, denk ik. Ja, en ik zit even te denken. Maar ik denk dat alles wel autobiografisch is. Ja. Uh, dus vandaar dat die koppeling met onze reis dan al snel gemaakt is. En we hadden zoveel ideetjes liggen. En Als, dan ja. soms voor de helft, soms voor 80% uitgewerkt. En dat zouden we allemaal bij elkaar gaan vegen. Ja. En uh, ja, ik denk dat op die manier... onze ervaringen van de afgelopen jaren ook samenkomen in die ja. liedjes. Dus ja. dat maakt het wel weer mooi of zo. Ja, want... Uh, ik denk ook als ik het eh, als ik het deze erbij eh, pak, dan kan dat wel eens ook. Want eh, dan zit er ook wel een bepaalde vorm van een reis eigenlijk in. in, in. Verweven als het hmm. ware. Dus, ja. dus het uh, verbaast me niks. En, uh, en ik denk ook dat het wel goed gekozen is uh, om uh, zoiets uh, te doen. Ja, ik, uh, ik kan mij daar uh, wel aardig in, uh, in vinden. Dus, uh, Gelukkig ja, <lacht> nou Ja, goed. Uh, <lacht> ik bedoel, er zijn, uh, nou, we hebben uh, niet zo lang geleden, dat een twee weken, week of twee, drie terug, hadden we Jong Louie hier in de studio. Dat is een hiphopper, nederhopper. Ja, zegt die uh, uh, Klusjesman, dat is uh, zijn, uh, zijn echte album, zijn echte debuutalbum. Want het eerste album, ja, dat was een beetje een soort verzamelaar. Daar heb ik alles op, uh, opgegooid. Uh, maar dat, uh, dat klopte dus ook wel. Want daar merkte ik ook wel aan dat er wel iets uh, van een bepaalde lijn in, in, in zit. En dat is dan voor mij eigenlijk wel van... Hè, een album moet wel iets, iets zijn waarvan ik denk... Oké, okay, het moet, moet wel ergens over gaan, uh, Zeker. Want, uh, dat, uh, wat maar Soundwise is dat denk ik ook wel heel erg goed gelukt. Het, ja. is, het luistert wat mij betreft wel echt als, als één verhaal. Ja. Echt, ja. Als, echt als één reis. En uh, goed, daar hebben natuurlijk uh, ja, de mensen in de studio... en vooral producer Jeroen Tenti enorm geholpen. Mm -hmm. om een soort van... Uh, ja, om, om ook vanuit het geluid een soort van rode draad... of in ieder geval een, een soort van... zelfde gloed eraan toe te voegen. Mm -hmm. en, uh, ja... Ja, wat ik net al zeg. Dat is mooi gelukt, denk ik. Wij zijn er heel erg trots op. Ja, dat geloof <laughs> ik graag. Uh, en, en dat mag ook. Uh, we gaan nog even weer een, een stuk muziek uh, draaien. En voordat wij uh, weer uh, teruggaan naar die plek. Uh, eerst. NRA die komt hier ook uh, spelen en uh, dan moet ik eventjes uh, gauw gaan kijken welke datum dat ergens uh, is maar volgens mij is dat ergens in november en daarachter komt er ook nog een band uh, dus ook uh, met een frontvrouw uh, erbij en uh, dat is Three Point Landing die zit hier achter dan nog. Dit is NRA en Hard to Win. <laughs> They. waren ze uh, de Gleaming Eyes... van Three Point Landing. Um, er moet alleen nog even... één deur in het uh, gat... Uh, gestopt worden, want anders dan, uh, blijf ik... ook uh, daar het, het nodige... Uh, zien en horen. Uh, dus uh, er moet eventjes nog een deur dicht. want, dan, want Anders dan... Uh, ja, het, het is en blijft... natuurlijk een uh, studio. Uh, en uh, voordat we het eten, horen we glijden uit de keuken. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Uh, Gleaming Eyes van Three Point Landing... die komen over als het goed is, over twee weken hier uh, naar uh, deze studio... Uh, dat in het kader van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... dit is uh, geen 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... of ook wel wel, want ze komen tenslotte uit Noord-Holland. En sterker nog, ze hebben zelfs nog binding met deze regio... ook nog uh, zelfs uh, onder de rook van Haarlem, Sampoort. Daar komen ze oorspronkelijk vandaan. Dus uh, uh, lekker in de buurt, dat vind ik altijd heerlijk. Sam Sexton en Bas Kors, ze zitten er weer klaar voor. We gaan het als eerste horen, het uh, nummer Story. So what's Deze story zit ook een story. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat, gaan, we, dat gaan we straks uh, nog wel uh, even verder naartoe toelichten. Maar dat gaan we niet nu doen. Uh, we, gaan, we gaan nog even één nummer van jullie horen. En dat is het uh, nummer Love You So. Yes. All right. you mm -hmm. times will come of that I'm sure You make mistakes now Dankjewel. Sam of Sam en Bas. Uh, dat is uh, bijna Sam en Dave. <laughs> Die kennen we nog uh, van vroeger. Uh, we gaan uh, zo dadelijk nog even wat uh, aan ze vragen. Maar uh, we gaan nog even ook het meest recente materiaal laten horen. Zoals bijvoorbeeld uh, deze van The Sign of Leo. De laatste single uh, hoor je hier met Indian Summer. Then Laten horen, waaronder deze van Merel van der Keer. En zij komt uit Noord-Brabant. En ze brengt blues uh, in de meest rauwe en misschien wel pure vorm. Ghost in the Storm. Uh, en dat is, uh, is toch bepaald niet onopgemerkt uh, gebleven. Want uh, in ieder geval in de blueswereld wordt er stevig over gesproken. Over uh, dit werk. En daarvoor The Sign of Leo uh, uit Groningen. Uh, met de Indian Summer ook nieuw materiaal. Dus uh, we gaan uh, de afsluitende babbel uh, doen met uh, Sam en Bas. Want uh, zij waren vandaag de gast. En ze hebben ook gespeeld. Laat ik eerst uh, vragen. Vond je het leuk? Zeker. Ja. altijd ja. Met een heel mooi hoogtepunt. Ja, met een hoogtepunt. <laughs> ja. Dan gaan we het nog in lengte vandaag gaat het nog over hebben. Dus, uh, <laughs> uh, maar goed, uh, over uh, ja, ja, het, het spelen, dat hebben jullie uh, nu gedaan. Um, toch, uh, die, er zit country in. Of is het ook echt country? Um, Vind je? Of? Country invloeden, denk ik. Ja. Yeah wat je wil. Ja. Dus, ja. ja, als ik het hoor, dan denk ik, nou, het, is, het zit, het zit daarin. Maar ja, zeker die laatste. Ja. ja. Maar um, is, ben je daardoor een beetje getriggerd om um, juist een beetje dat dat soort muziek uh, te gaan maken, of? Uh, nou, ik heb wel als uh, als kind gewoon veel uh, uh, muziek gehoord ja. Uh, van ja Amerikaanse afkomst. En, ja. Veel country-artiesten ook. Ja. Dus dat, uh, dat gaat toch ergens in je zitten. Hoewel Joni Mitchell, die is degene die je gecoverd hebt... dat is niet echt country. Dat is toch weer, weer iets heel anders, vind ik. Ja, of zit dat nou, er een beetje toch tegenaan? Uh, ik zou het geen country noemen, maar ik vind niet heel iets anders. Nee, uh, oh. ik, uh, ik, ik, ik las net eventjes uh, een stukje over de bio van Joni Mitchell. Folk. Ja, ja. maar uh, ja... Um, ja, ik heb ook heel veel andere muziek uh, gehoord vroeger, maar ja. toch uh, komt het wel een beetje uit dezelfde tijd allemaal ja. en heeft dezelfde uh, vibe, vind ik. Dus ja. dat, uh, ja. Um, je hebt het over vroeger uh, muziek. Uh, ben jij zo... Uh, had je, had je, je muzikale... Laat ik het anders vragen. Heb je muzikale ouders? <laughs> Of, daar uh, zijn we nog niet achter. Zijn, nou goed, maar goed, ze, ze hebben wel een bizar platenvakje of een, of een Naam, platenvakje. Er uh, ja, uh, werd wel veel muziek gedraaid ja. altijd. En er uh, is dus in ieder geval uh, liefde voor muziek. Ja, ja oké. Okay, dus ja. Hoe vinden ze het nu uh, dat jij nu zelf muziek maakt? Ja, volgens mij heel leuk. ja. <laughs> ja. Uh, volgens mij moeten de ouders toch altijd wel de grootste uh, bewonderaars uh, zijn van iemand die muziek uh, maakt, denk ik. Ik weet niet of dat moet, maar ik nee. <laughs> kan me niet voorstellen dat het niet zo is, denk ik. Ze vinden het heel leuk. Ja. ja. ja. Uh, nou ja, we hebben het uh, over de optredens. Uh, hebben we min of meer al gehad, maar er komt uh, nog iets aan. Hè. Bullenkerk had, uh, hadden jullie het over? Ja. ja. Bullenkerk in Zaandam. Ja. 4 november. 4 november. Vrijdagavond. Ja. Dus mensen, er is nog plek. zelf Wees welkom. Ja. Ja, dan dan is het album nog nog onderweg in de in dat opzicht. Dus dus ja, er staat nog wel wat wat er gebeurt als ik het zo bekijk. Zeker. Ja. Ja. Laat jullie dat gewoon maar op jullie afkomen. Ja, nou we willen graag uh, um, sowieso in het voorjaar een albumpresentatie doen. Ja. Um, dus daar kijken we heel erg naar uit. En uh, hopelijk kunnen we daar ook een toertje aan vastplakken. Ja. Um, ja, zodat we echt een beetje land rond kunnen gaan... om, uh, om Hoop je ons ook nog... album te presenteren. Ja, um, want het festivalseizoen uh, is ten einde. Maar is dat wat? Want ik uh, hoorde jou nog uh, iets uh, vertellen, Bas. Uh, jij hebt uh, even op de, de Zwarte Cross uh, gestaan. Ja. 15.000 toeschouwers. Zeker weten. Ja, ja. ja ze waren er nog wel een aantal... Ja? Waar we echt voor uh, met drukwerk. grote mensenmassa stonden. Ja, met drukwerk dan. Ja. Dus ja, als, je dat, uh, als we dat ook maar voor een klein stukje zouden kunnen doorvertalen... Ja. naar onze eigen muziek. Ja. Zeg maar met een tiende van dat aantal <laughs> mensen. Dan, uh, uh, ja, dat een zou... tiende, dat, dat zijn 1500 mensen. Ja, ja. dat teken ik wel voor. Ja? Ja. Uh, maar um, ontleend, ja, die muziek van jullie, ik denk dat het wel prima is, uh, zich ontleent voor juist uh, festivals. Vind ik tenminste. Ja, ik denk, ja, ik denk ik? dat dat ook prima zou, zou kunnen. Alleen nu kent nog niemand ons. dus <lacht> ja. Ja. Daar moet eerst even wat aan gedaan worden. Ja. Nou, ja, daar zijn die toch denk ik wel een beetje hard op weg uh, mee. Vind ik tenminste. Maar <lacht> dat is ook weer. Dat vind ik. Nee. Nou, we zijn hard op weg. Dat is zo. Dat is zo. Mm. Ja, ja um, want is, is dat ook soms wel eens lastig... om uh, dat wel een beetje onder, uh, onder de aandacht uh, te krijgen? De muziek, überhaupt... Ja, ik denk, ik denk dat dat altijd lastig is als je um, start tussen aanhalingstekens. We zijn ja. natuurlijk al hartstikke, nou, we zijn al heel lang bezig. Maar ja. als je echt de keuze maakt van oké, okay, we gaan het echt uh, wat meer aandacht geven. En uh, professioneel niveau uh, naar buiten brengen. Ja. Dan, uh, dan vergt dat wel tijd, denk ja. ik. Geweeld. Ja, vooral dat laatste. Ja. Uh, uh, maar ook een beetje een goed plan hebben, denk ik ook. Ja. In dat opzicht. Ja, nou daar, daarbij worden we ook geholpen. Ja. Door het uh, label Feature Music. Ja. Hetzelfde dus, uh, label als Sven Ros mensen, Want die zit daar ook bij. Smet met uh, Menno Timmerman ja. en uh, Mark Hofstede. Ja. Dus die helpen ons daarbij. Dat is uh, ontzettend fijn. Ja, ja. ja want uh, support in dat opzicht. Want het is ook ontzorgen, denk ik eerlijk gezegd. Hè. Dat je ook uh, heel veel uh, zelf dat jullie ook heel veel zelf kunnen doen. Dat je niet hoeft na te denken met, met allerlei andere randzaken. Ja, en ook daar, kennis, voor. Uh, Gewoon, ja, Zij weten gewoon net wat beter wat je, wat je moet doen wanneer. Ja. En, uh, en uh, nooit is het garantie voor succes. Maar dat helpt allemaal wel heel erg. Hm. Ja, maar dat is het vooral. We zijn nu vooral ook met elkaar het ei aan het uitvinden. Omdat er is geen, er is geen gouden formule om, om, het, uh, om het voor elkaar te krijgen. Dus we zijn nu vooral ook aan het verkennen van welke labeltjes, als je al over labeltjes praat... Mm -hmm. passen bij ons en ja, op, uh, ja, op welke hokjes moeten we, moeten we kloppen... Om, om eventueel binnen te kunnen komen. Ja, dus jij noemt het country. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. Ja, want ja. Ik, ik denk eigenlijk dat de meest omvattende term... Amerikanen is. Maar bijvoorbeeld in Spotify kan je daar al niet binnen uh, lobbyen... als het ware. Er is geen Americana kenmerk. Nee. Dat is wel heel erg uh, raar, vind ja, ik. Dat vinden we Want ook het wordt uh, toch wel als een soort min van stroming. Uh, uh, ik bedoel, in het eerste uur hadden we Turmoil. Nou, dat is echt de Amerikanen van het zuiverste soort. Ja. En uh, dan heb ik er nog eentje, die ben ik uh, even. Uh, daar ben ik niet aan toegekomen. Portland Rider. Dat is ook Amerikanen. Ja. Uh, om maar even, um, even wat dwarsstraten te noemen... Uh, ja. En dan zal zo'n van Maladij de Spotify dat niet, uh, niet weten. Dat ja, is ja, nog niet. Nee, dat is een beetje, uh, weer een, beetje een minpunt uh, in dat, dat opzicht. Maar uh, zijn die ook belangrijk in dat opzicht... voor het verspreiden van muziek, dat soort streamingsplatformen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ja. Nee, je komt er niet aan, denk nee. om het via die weg ook te verspreiden. Want we, we kiezen er ook voor om het uh, fysiek uit te brengen. Dus mm -hmm. de zijn inmiddels binnen, dat is... Ah, een ja. mooie eerste stap. De vinyl is onderweg, want dat willen we ook heel graag. Uh. Dat is ook lastig, hè? want uh, ik hoor van mensen bijvoorbeeld uh, dat <laughs> mm -hmm. ze dus moeten plannen uh, met, met vinyl. Uh, ja. met, uh, met een release. Het duurt lang. Het duurt lang. <laughs> ja. Ja. Dus uh, daar moet je wel rekening mee houden uh, als je wil, uh, wil releasen. Uh, ook iets op vinyl. Maar Zeker. dat is denk ik ook het leuke. Hè? Vinyl, uh, dat is iets tastbaars voor de, de achterband, denk ik. Ja. ja, maar ook voor onszelf. Dat ja. ja. ja. vinden we wel heel leuk. Ja. ja. Dus, uh, dus daar is het ook in ieder geval al over. Uh, ja, over ik denk dat het vandaag de dag vooral is dat je het, dat je, je kansen ook spreidt. En dat al die, al die, die kleine vijvertjes dat die, uh, wat op kunnen leveren. En de ene waarschijnlijk wat meer dan de ander. Uh, dus ja, verschillende platforms, uh, fysieke dragers. Veel spelen. Veel spelen. Ja. Dat ook. Je neus aan het venster drukken, ja, precies, zoals het met een ja, mooi woord heet. Zeker weten. En af en toe helpt een ongevallen camera daar ook wel bij, denk ik. Goed, uh, ik vond het hartstikke leuk uh, dat jullie geweest uh, waren. Ja, bedankt dat we mochten ja, dat komen. Ja, graag gedaan, daar zitten we tenslotte voor. Dus, um, dat waren ze, uh, Sam en Bas. Uh, en niet zeggen dan moet ik even iets... Dat noemen we met een heel mooi woord radiotechnisch een beetje, een, een beetje de tijd vol zien te kletsen. Want anders kom ik niet helemaal uit uh, met, het, uh, met het nieuws. Maar dat gaat me wel prima lukken, want ik heb er nog één. Uh, en ja, uh, hij staat er eigenlijk min of meer al weken als einde van het uh, programma Francis Alban Black, Die mysterieuze Rotterdammer, zoals een van mijn radiocollega's in uh, Volledam zelf zegt... En dit is denk ik een van de, ook een van de mooiste juweltjes op, de, op dat nummer van Passages. Francis Alban Blake met Sunshine Stay. Volgende week zijn we er weer. Dan met Lisette Aviva. Dag! See that you're old.